Zes uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal in Scheveningen heeft brandgewoed in de gevangenis. Daarbij is er nog onbekend iemand om het leven gekomen. De brand was in een cel. De vleugel waar de brand woedde werd ontruimd omdat er veel rook stond. De oorzaak van de brand in de gevangenis in Scheveningen is nog niet bekend. De politie van Washington gaat twaalf Turkse veiligheidsagenten aanklagen. Ze waren betrokken bij de vechtpartij bij de Turkse ambassade tijdens het bezoek van de Turkse president Erdogan. Betogens tegen Erdogan werden door beveiligers geschopt en geslagen. De vechtpartij veroorzaakte een diplomatieke rel tussen de VS en Turkije. In de VS loopt nu toch een onderzoek naar president Trump. Speciaal aanklager Muller onderzoekt of hij de rechtsgang heeft belemmerd. Muller is aangesteld om te onderzoeken of de Russen de Amerikaanse presidentsverkiezingen hebben beïnvloed. Onlangs zei oud-FBI-directeur Comey dat hij door Trump werd ontslagen om dat onderzoek te frustreren. Voor het eerst is er een Nederlandse rechter benoemd bij het Internationaal Zeerecht Tribunaal in Hamburg. Het is Lisbeth Lijnzaad, ze is nu hoogleraar Internationaal Recht in Maastricht en juridische adviseur van minister Koenders van Buitenlandse Zaken. In 2013 procedeerde Nederland voor dat zeerecht tribunaal toen Rusland het Greenpeace-schip Arctic Sunrise in beslag had genomen. De Britse premier May heeft een degelijk onderzoek beloofd naar de oorzaak van de grote flatbrand in Londen. Dat gebeurt als het veilig is en alle slachtoffers zijn geborgen zijn May. Bij de brand kwamen gisternacht zeker twaalf mensen om het leven. 43 mensen liggen nog in het ziekenhuis, van wie een aantal in kritieke toestand. Een onbekend aantal mensen wordt vermist. Tot besluit nog het weer. Eerst vrij helder vandaag. Later van het westen uit meer bewolking en kans op enkele onweersbuien. Het wordt zomers warm. 25 tot 29 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen... Zin in Zandvoort, Zandvoort is Zin in ZFM. Zin in ZFM.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 Oh wow Six soir j'ai pas envie de rentrer chez moi Six soir j'ai pas envie de fermer la gueule Si soi J'ai envie de me casser la voix Casser la voix Maar, je, je, suis pas là je, les souris. Protégelus et les vieux qui espèrent Et ces flash qui aveugl à la télé chaque jour Et les salons qui bug la couleur de l'amour Et les journaux qui traînent comme je traîne mon ennui Jamais le jour et qu'on couche dans son lit, en la planche de l'amour, et les sournées rondeux, qu'on oublie devant sa glace, en disant je suis tes gueux, mais je suis pas tes queulades. Tous dans les rêves qui coulent sous le regard des parents et les larmes qui roulent sur les joues des enfants et les chansons. S'pas, ik heb geen zin tout seul te ce soir, ik heb geen zin ik heb geen zin ik heb geen zin ik De Zomer met ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. feels to be me when I'm clean when you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 En dan zitten we hier in de buurt. uh okay.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 Cancellare tutti i suoi dubbi e le sue paure per lei. Per lei. Per lei. Sformerò se vuole, saremo indivisibili, estremi indispensabili. Non parleremo più di ieri, farò di noi il mio domani, certo.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 gaan we de A man. Oh. Oh, I still feel like your man Ooh, oh. I, still feel, I still feel, I still feel, I still feel like, you. like your man I still feel like... The prettiest girl in the room, she wants me I know because she told me so